is nieuws van 2 uur. Martijn Nijhuis met het NMS-journaal. Informateur Tjenk Willing praat met de fractieleiders van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks... over de mogelijkheid van een Paars Plus-kabinet. Volgens VVD-leider Rutte zijn de afgelopen tijd onderling al contacten geweest... en wordt nu bekeken of er perspectief is voor onderhandelingen. Ook D66-fractieleider Pechtel dat denkt dat er misschien kan worden onderhandeld. Zijn collega's Cohen en Halsma wilden niet zeggen... De brand op de Strabrechtse Heide bij Mierlo is onder controle, maar het zijn brandmeester is nog niet gegeven. De brand brak gistermiddag uit en verspreidde zich snel door de wind. Vanwege de brand op de Strabrechtse Heide werd de A67 tussen Geldrop en Someren afgesloten. De snelweg is inmiddels in de richting van Eindhoven weer open. De eerste wielerfans hebben al een plaats gezocht langs het parcours in Rotterdam. Daar begint om kwart over vier vanmiddag de proloog van de Tour de France. Er worden honderdduizenden toeschouwers verwacht... voor de start van het grootste wielerevenement ter wereld. Bezoekers kunnen hun auto aan de rand van de stad kwijt. Daarna worden ze met shuttlebussen naar het centrum van Rotterdam gebracht. In Kirgizië is voor het eerst een vrouw benoemd tot president. Het is interimleider Rosa Otunbayeva. Ze kwam in april aan de macht na bloedige onlust in de hoofdstad Biskek. Haar inauguratie volgt op een referendum over een nieuwe grondwet... die van Kirgizië een parlementaire democratie moet maken... De interimregering van Otto Otobeyeva blijft aan de macht tot aan de parlementsverkiezingen komend najaar. In Congo zijn zeker 200 doden gevallen toen een tankwagen ontplofte. De tankauto kwam uit Tanzania en kantelde in een dorp. Stookolie gutste uit de tank en liep de straten in. Kort daarna volgde de explosie. De Congolese politie denkt dat de chauffeur te hard reed. Het weer. Het is warm, plaatselijk kan een flinke bui vallen.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 Na gisteravond of gistermiddag vinden we de klanken nog mooier, Albert Jan. Die Zuid-Amerikaanse klanken. Alle muziek die uit Zuid-Amerika komt. Gewoon super. We hebben gewonnen en dat zullen we weten ook vanmiddag. Heel veel Braziliaanse muziek tussen 2 en 5 uur. Het is even na 2, we mogen weer. We mogen weer. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert Jan. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Welkom wederom live van ZFM vanaf het gasthuisplein. Hoe is het met Rob? Ja, helemaal goed. Ja? Ja, super. Lach je er een beetje op tijd in? Gisteren of? Oeh, heel, vroeg, heel vroeg. Heel vroeg. Heel vroeg. Maar het was ook nodig hoor. Dus, ja, <laughs> ja sloopt het sloopt je op een gegeven moment. Ja, maar wel zo, gezellig. Ja. Superfeest natuurlijk. Maar goed, daarnaast, naast het voetballen, natuurlijk gebeuren er ook een heleboel dingen, zeker regionaal.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 Om 4 uur start die wedstrijd.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 E-mail, CQ-adressen helaas niet. Bij deze, natuurlijk, het verzoek aan de betrokkenen om een mailbericht te sturen naar het mailadres. En dan komt die: Mariaschool1970, apenstaatje, casema.nl. Mariaschool1970, slash, 1970, voor een vrij vertaald schuin streepje, casema.nl. Mm -hmm. Met hun naam en adres en telefoonnummer, zodat een uitnodiging gestuurd kan gaan worden. Eén ding is zeker: de Mariaschool en de leerlingen die zijn enorm actief. Was dat gewoon super, super actief? Is School. Was dat zo'n leuke school? Ja, dus, volgens dan? mij wel. Wat ik gehoord heb, een hele leuke school. Ik heb er zelf niet op gezeten. Okay.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 Yeah, no. De zomer komt vanzelf naar je toe op de radio bij CFM en Ben de Paris was dat en de Cuba Medley. Zuid-Amerikaanse muziek heeft er wel wat hè? Hij is lekker echt Zo, hé. Hé, hey, wij kregen net nog even een seintje van, van, van mijn redactie, Mo, waarvoor hartelijk dank. Ja, de school is heel ja, erg actief, zou je net Nou ja, want uh, namens tijdens een sponsorloop die ze in maart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 Twee bestuursleden van de Belangenvereniging kwamen persoonlijk het bedrag in ontvangst te nemen. En ons applaus, natuurlijk. hè? Ja, helemaal ja, goed. Grandiose. En wij waren er ook bij. Ja, Maurice, zal moet meteen wat zeggen? Ja. ja, die meneer bleef maar praten. Hè. Die, die bleef echt praten, praten, praten. Maar ik wou even een kleine correctie maken. Dat was niet afgelopen vrijdag, dat was vorige week vrijdag. Vorige week vrijdag, oké. Okay, goed, dank u. Ja, wij waren er ook. Ja, wij er waren erbij. Ja, ja, ja, ja. Zet dat, en dat er dan Dat was bij prima. Ja, goed hè? <coughs> Zet dat er dan bij. Sorry. Vorige week vrijdag dus. Oké, okay, vorige week vrijdag. Maar goed, ja. 4000 euro voor. Goede doel. Geweldig. Helemaal goed. Tijdens een heel mooi schoolfeest. Ja, was een leuk feestje. Oh ja, jullie hebben de muziek daar. Ja, we hebben ja, gedraaid je... daar. Ja, ja. Nou, Maurice die heeft zich helemaal rot gedraaid. En hoe ging dat? Ja, super. Wat, wat draai wat je dan was... zo voor die jongeren uh, die jonge ja, het was het uh, thema... Uh, Apreski. Apreski in de zomer. Ja, dat is logisch. Apreski, hartje zomer. 20, 30 graden buiten. Nee, dat was super. Apres ski muziek, top 40 muziek. Alleen één nadeel. Als je nou op een agregaat draait, moet er wel diesel in zitten. Dus ik heb even een half uurtje pauze gehad. Na nou, een kwartiertje. Okay. Lang leven brandweer Zand nog bedankt daarvoor. Die ging even snel diesel halen.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 Schouder aan schouder staan, schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. Zo. The boys is before us. As our shoulders, shoulders, schouder shoulders, shoulders, shoulders, shoulders, shoulders, shoulders, shoulders, shoulders, shoulders, shoulders, En als we schouder aan schouder staan, dan lukt het allemaal wel. Dat hebben we gistermiddag uiteraard gezien, hè? Nederland, Brazilië, wat een wedstrijd. Oh, ik heb straks nog wat mooie reacties van internationale kranten. Dat, oh, euh... ja, daar ben ik wel heel benieuwd. naar. is niet hè. Te mals. Hé, hey, het is half drie, snel over naar Lex van der Hoorn. Zie je ben je Lex, een hele middag en welkom in de uitzending. Ja, goeiemiddag, Rob. Goeiemiddag, hoe heb jij het gistermiddag beleefd? Eh... Uh...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 Nou Alex, we krijgen allerlei uh, vervelende berichten te horen over dat we het uh, vandaag misschien niet droog blijven houden. Ja, nou dat, uh, dat klopt Rob. Dat klopt. Oh. Uh, de, volgens de laatste berekeningen gaat het om rond 4 uur gaat het regenen. En dan een paar spettertjes of een uh, behoorlijke bui. Nou, de, kijk, de, de meeste, de zwaarste buien die vallen in het binnenland. Want in. in uh...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 En de maximumtemperatuur die komt uit op ongeveer 23 graden in Zandvoort. En aan het strand is het een paar graadjes koeler. Dat zal rond de 21 graden zijn. Joh, wat een verschil dan met gisteren, hè? Waar verschil, hè? Er zit, uh, er zit bijna 10 graden verschil in. Ja, en uh, ja, dan uh, ga ik meteen uh, maar naar uh, morgen. Ga, ja. Gaan we verbeteringen uh, kunnen verwachten? Ja. Oké. Okay. Dat, dat gaat helemaal goed. Dan is het meest zonnig.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 Goed. Uh, dus volgende week, nou dat is, dat is een duidelijk verhaal. Uh, ja. Vanavond een beetje regen, nou, dus afverkoeling kan geen kwaad. En morgen is het weer heerlijk strandweer. Waar gaan we weer naar strand. Oké. Okay. Lex, mensen die het weer uh, willen blijven volgen, kunnen terecht op internet. Waar moeten ze dan zijn? Dan kunnen ze kijken op www.meteopagina.nl Op je mobieltje kun je terecht op www.meteopagina.nl slash mobiel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 Maar we gaan hem dinsdag ook weer winnen. Ik denk dat het dan uh, 2-1 gaat worden voor Nederland. 2-1 voor Nederland. Ja. Tussenstandje even, dan weten we wat we in ja, moeten ja, vullen. 1-1. 1-1? Oké, okay, ja. 1-1-2-1. Nou, hij staat genoteerd voor <laughs> die spullen. <laughs> en dan gaan wij snel weer naar het strand, wat voor het weten, kan het niet meer. Hè? Na vieren bijvoorbeeld. Dit dus, nee, is regen. de Persadine Dream Bands. Hey.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 Hele bekende klankers op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was Chacacan en I'm Every Woman. Nou, we waren een beetje over het voetbal aan het praten. We hadden het over de hoekschop van Robin van gisteren. Ja, die was... Ja, ik, ik snap hem nog steeds niet. Wat, wat deed die nou? Wat deed die nou? Het ja, was, was, ja, was een beetje... Dat, je hebt van die uh, comics in de krant, hè? Van uh, Tikkie Terug Jaap.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 en dan uh, aankomende dinsdag Uruguay, appeltje eigenlijk. We gaan toch? rustig, we gaan rustig. En die Duitsers wel. die mogen vanmiddag om 4 uur, Albert Jan, Weet je wat ik zou zeggen? Best veel succes in ieder geval. Ja, Best is voor hun. Hier ben ik geboren en laufe durch die straßen. Ken die gezichten, jedes huis en jeden laden. Ik moest maar weg. Ken jede taube hier bij naam. Daumen raus, ik wate op een schikke vrouw met schellem wagen. Die zonne blendet, alles fliegt voorbij.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 Kommt zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein, und alle fangen vor Freude an zu wein. Wir grillen die Mamas, kochen und gesaufen stand und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangen Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan. Het huis aan zee. Het der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Had tauge Ohren, weißen Bart en sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. ZFM op 106.9 is Sonnen, Zandvoort en Sommerhits. stack, that's of fact, ain't holding nothing back, ow, oh, she's a brick, house, well, put together, everybody knows, this is how the story goes. Nee, techniek staat voor niets, hè? Dat was Brickhouse, in ieder geval het ene laatste plaatje... wat we in dit uur konden draaien. Zo dadelijk zijn we bij je terug na drie uur... met nog twee langs avond op zaterdag. Heel veel voetbalnieuws en uiteraard de andere nieuwtjes. Je hoort ze bij CFM. En wakka wakka, dat is de laatste die we voor drie uur gaan draaien. Hier is Shakira nog een keer. Graag tot zometeen. MUZIEK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 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer